5 uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympia opnieuw een Nederlands Olympisch kampioen... Stefan Groothuis. En ingesloten worden door het water. Onze correspondent Anjan van der Horst overkomt het. Het is eerst het nos met Mark Visser. Opnieuw dus goud voor Nederland op de Olympische Winterspelen. Stefan Groothuis was de snelste op de 1000 meter in Sochi. Zilver ging naar de Canadees Danny Morrison... en Michel Mulder won brons...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 Nu blijkt dat de NS-directie op 23 mei nog aan de top van het ministerie van Infrastructuur vertelt... dat ze begin 2015 eigenlijk gewoon weer met de eerste Vira-treinen willen gaan rijden. Er werden ook terwijl wel testritten meegedaan, maar zes dagen later, op 29 mei... besluit de NS ineens ook te stoppen met de Vira. En waarom de NS dat dan deed is niet duidelijk. Wel is bekend dat kort daarvoor de Belgische spoorwegen bekendmaakte te stoppen met de Vira... Uit de stukken blijkt verder dat het ministerie zeer ontevreden was... over een concept-evaluatie die de NS over het hele vira project had gemaakt. Zo was er alleen gekeken naar de rol van andere partijen... en niet naar die van de NS zelf. De Tweede Kamer wil kleine bedrijven enigszins ontzien... bij de nieuwe regels voor ontslagvergoedingen. Een meerderheid is bang dat kleine werkgevers... door de crisis zo'n vergoeding maar moeilijk kunnen betalen...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 De VVD wil kleine ondernemers de gelegenheid geven zich hierop voor te bereiden... en hen een overbruggingsregeling bieden tot 1 januari 2020... voor zover het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. De Britse Meteorologische Dienst heeft Code Rood uitgevaardigd... voor zware storm in Zuid-Engeland en Wales. De westkust van Engeland wordt geteisterd door zeer harde windvlagen. Code Rood betekent dat de weersomstandigheden levensbedreigend kunnen zijn... en mensen beter thuis kunnen blijven. In Berkshire, Surrey en Somerset wordt gewaarschuwd voor nieuwe grootschalige overstromingen. Groot-Brittannië heeft al sinds december last van slecht weer. De maand januari was de natste in 250 jaar. In het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek... hebben christelijke milities zich schuldig gemaakt aan etnische zuivering van moslims. Dat concludeert Amnesty International op basis van getuigenissen. De Mensenrechtenorganisatie zegt dat de milities een exodus van moslims van historische proporties op gang hebben gebracht. Amnesty roept de internationale troepenmacht op om de moslims te beschermen. Vorige week waarschuwde Human Rights Watch nog dat in het noordoosten van de Centraal Afrikaanse Republiek christenen massaal het slachtoffer zijn van islamitische rebellen. In de belegerde Syrische stad Homs hebben hulpverleners van de VN... en de Rode Halve Maan, Mil en andere hulpgoederen afgeleverd. De hulpoperatie was gisteren om logistieke redenen opgeschort. Maar vandaag loopt de staakt het vuren tussen het regeringsleger en de rebellen af... dat de hulpzendingen en evacuaties mogelijk maakt. De gouverneur van Homs heeft laten weten dat er kan worden gepraat... over een langer durend bestand als meer mensen de stad willen verlaten. Sinds vorige week vrijdag hebben zo'n duizend inwoners Homs verlaten. Dan het weer. De bewolking neemt toe en het is een graad of zeven. Het gaat steeds meer regenen, ook veel wind. Aan zee kan het zelfs tijdelijk stormen. Morgen buien. Vrijdag blijft het een tijd lang droog. En waar het stil staat, dat horen we van Dennis Mooi. Nou, het is een hele bescheiden avondspits tot nu toe. Met acht files. En de meeste daarvan staan bij Rotterdam. Bij Amsterdam staan er nauwelijks files. En de langste file staat bij Rotterdam, op de 20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, vijf kilometer.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 Nu, één van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Radio 1: Een beladen debat in België over euthanasie voor kinderen. Gaat u meer over horen in Radio Olympia? Maar natuurlijk eerst Stefan Groothuis, de Olympisch kampioen op de 1000 meter. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeter. Ja, want opnieuw heeft Nederland er een gouden medaille bij. Stefan Groothuis dus. Hij staat bij Stefan Dalenboud. Stefan Groothuis, ja. De kampioen, de Olympisch kampioen, staat nu voor mijn neus. Ongelooflijk. Ja, ja echt ongelooflijk. Ja, twee keer uh, waren de Spelen niet echt mijn favoriete ding, zeg maar. uh, ik, uh, ik was op een gegeven moment beide keren blij dat ik naar huis kon. En uh, nu uh, denk ik dat het een beetje anders is. Uh, echt uh, ongelooflijk. Nu is het gelukt en... Uh, Olympisch kampioen. Hoe heb je het geflikt? Uh, ik denk toch gewoon echt alleen op de race, lees, uh, race letten. Ik, uh, ik had geen idee tot, uh, tot, tot ik aan de start stond wat, is, wat het überhaupt gereden was. Ik had nog geen één tijd gezien. En ik dacht eens dat ik dacht is dus gewoon dit doen, dit doen, dit doen. En uh, gewoon de dingen die ik, de taken die ik voor me had gezien, uh, doen en uitvoeren. En uh, alle agressie erin gooien die ik in me had. En uh, ik raakte ze gewoon en uh, dat zorgde ervoor dat ik, dat ik deze tijd reed. Ja. Het was een van de belangrijke dingen waar je, waar je op moest letten, ook de start. Um, ja, maar dat heb ik eerlijk gezegd ook weer niet. Want ik, juist als ik er vaak een te groot probleem van gemaakt, maken, dan gaat het alleen maar slechter. Dus ik, ik dacht gewoon, uh, ik, ik kon ervoor kiezen de afgelopen dagen alleen maar met de stad bezig te zijn geweest. Dat hebben juist niet gedaan. Ik heb gewoon uh, uh, gisteren helemaal niks met de stad gedaan. Vanochtend één proefstaat, gewoon geen gelul gaan staan. Bam, weg. En, uh, en die ging gewoon goed. En uh, dat, zo moet je het gewoon aanpakken. Ik, ik kan gewoon starten en uh, ik heb het ook vaak genoeg geknald. Maar ik wist gewoon, uh, ik ga er gewoon staan, ik ga gewoon weg. En, uh, en dan gaat het gewoon goed. En, en het ging gewoon goed nu. Dan stromende felicitaties binnen van de hele schaatswereld. Paulien van Deutekom, die komt bij die, ons, die, die zat in tranen op de tribune. Iedereen gunt het jou zo, juist omdat je zoveel tegenslag hebt gehad ook in je carrière. Ja, Paulini stuurde mij vanochtend, uh, of gisteren maandag nog een sms'je inderdaad ook van... Uh, ...ik gun het iedereen, maar ik gun jou het <laughs> de meeste. Zij stuurden ze me nog en uh, je gaat het gewoon doen. En uh, dat was ook heel gaaf. Dat was, uh, en uh, ja, alle berichtjes... Uh, ik heb zoveel berichten ook van tevoren gehad, maar meneer, alles wat op social media was, heb ik allemaal niet gekeken. Want dat, word je, dat heb ik van tevoren niet allemaal bekeken, nee. Gouden titel is sowieso, een gouden plak is sowieso mooi, maar helemaal na zo'n carrière.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 Nou, we gaan zo ook nog even op zoek natuurlijk naar de winnaar van het bonds, Michel Mulder. Zodra we hem vinden, dan uh, hoort hij hem hier in Radio Olympia. Even met u naar het Belgisch parlement. Daar is een beladen debat aan de gang. Er wordt een wet besproken die euthanasie voor kinderen onder de twaalf mogelijk maakt. Daarmee is België het eerste land dat de leeftijd voor toestemming, voor levensbeëindiging, wordt losgelaten... Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Ik ben benieuwd, Joris, hoe verloopt dat debat tot nu toe? Nou, het debat is nog maar net begonnen eigenlijk. Het zou om drie uur middags al beginnen, maar het is nu pas net om vijf uur uh, begonnen. Uh, ja, het is, het is, het is een, een heel een emotioneel debat, omdat het over kinderen gaat natuurlijk. Maar de, uiteindelijk, de uitkomst die ligt al wel vast. Er is een grote meerderheid hier in dit Belgische parlement... voor het schrappen van die minimumleeftijd, het schrappen van de leeftijdsgrens voor euthanasie. En je zegt dat het is emotioneel, dus wellicht ook veel uh, verzet. En als er verzet is, wat zijn de argumenten dan? Ja, het verzet zit vooral in de katholieke hoek... bij de christendemocratische partijen. CDMV heet die, heet die in het Vlaams. Ja, dat zijn mensen die zijn eigenlijk sowieso tegen euthanasie. Die hebben tandenknarsend moeten toestaan hier jaren geleden... dat euthanasie voor volwassenen is ingevoerd in België. Nu gaat die leeftijdsgrens van 18 gaat helemaal verdwijnen... en zij zijn tegen... Het is een regeringspartij. De Christen-Democraten zitten in de regering. Uh, maar toch, uh, nou ja, ze zullen hier de regering niet over laten vallen. Dat gaat ze te ver. Maar zij gaan zeker tegenstemmen. En ze zeggen: kinderen zijn gewoon te jong. Die, die kunnen dan nog niet zelfstandig beslissen. Die zijn uh, veel te makkelijk te beïnvloeden. Die kunnen niet zelf beslissen over leven of dood. Waarom wil een deel van de Belgen dit? Uh, Zo'n liberale euthanasiewetgeving. Is, is er iets gebeurd in België? Er is niet een concreet voorbeeld, maar het komt uh, van de kinderartsen uh, vandaan. Kinderartsen zeggen wij, wij worden geconfronteerd met kinderen vanaf vanaf zeven, acht jaar, maar vaker toch kinderen die, die, die ouder zijn, twaalf, uh, zestien uh, jaar oud, tieners, in de meeste gevallen. Uh, die ja die, die, die, die lijden, die, die dood willen. Daar is nu iets voor, dat heet palliatieve sedatie. Dat is het, uh, nou, de pijnbestrijding, tot in het, uh, tot in het uiterste uh, geval. Maar uh, ja. Veel kinderen willen ook verder gaan. Die zijn zich heel bewust van uh, dat er ook een alternatieve methode is. De kinderartsen, ik heb een paar geïnterviewd... die zeggen ook, vergis je niet. Kinderen die terminaal ziek zijn, die worden heel snel volwassen. Die, die, al zijn ze acht, ze kunnen spreken over de dood. Ze weten wat het is, ze hebben het over... Ik ga, naar, uh, ik ga naar oma in de hemel, dat lijkt me fijner dan hier met al die pijn. Zo praten die artsen erover tegen mij. Zo praten die kinderen erover volgens die artsen. En dan zeggen die artsen, we moeten die kinderen kunnen helpen... Waarom volwassenen wel euthanasie aanbieden en dat soort toch redelijk volwassen kinderen niet? Joris, je zei dat het debat is eigenlijk net pas goed op gang gekomen. Wanneer verwacht je duidelijkheid? De duidelijkheid, het zal hier nog een, nog een uurtje doorgaan, denk ik, dat debat. Morgen is er een uh, stemming, morgenmiddag. En ongetwijfeld gaat het goedgekeurd worden met een, met een grote meerderheid. En dan is het, het hele wetgevende proces afgelopen. En nou, het moet nog gepubliceerd worden in het staatsblad. Maar vanaf dan is het mogelijk dat kinderen in, uh, in België, als ze wilsbekwaam zijn, uh, het hun krijgen. Joris van Poppel, was dat vanuit Brussel. Het is elf minuten over vijf. Hoe snel kan het gaan? Steven Balenboud heeft de winnaar van het brons bij zich.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 maar zin in hebben. I don't feel like dancing van de Sister Sisters. Al weken staan grote delen van Zuidwest-Engeland onder water. En uh, nog steeds is er op 16 plaatsen ernstig overstromingsgevaar. Veel Britten zijn uh, ingesloten door het water natuurlijk. En, uh, en, en afhankelijk dan van hulp. En onze correspondent Arjen van der Horst die is daar voor reportages. Arjen, goeiemiddag. Jij kan ook geen kant meer op, hè? Goeiemiddag. Nee, we zitten helemaal uh, ingesloten hier. Ik uh, bezocht een boerderij in Somerset in het uh, overstroomde westelijke gedeelte van Engeland. Een boerderij die al zelf zeven weken onder water staat. En toen we hier waren, ja, het stormde, het regendeel hard. En voordat we het wisten uh, waren we helemaal omsingeld. De boerderij staat op een heuvel. Die was al grotendeels omsingeld door het vele water van de afgelopen weken. Uh, maar toen we hier waren, toen regende het zo hard... toen stormde het zo hard... dat de laatste doorgangsweg naar deze heuvel uh, ook is ondergelopen. En dus kunnen we niet weg. Mm, heb je iets van rubber bootje in de buurt? <laughs> nou, we hopen dat uh, het water straks ietsje gaat wegzakken. Want het is nu gelukkig opgehouden met regenen. Er zijn mensen met bootjes hier. Er is zelfs hier een hovercraft. En die wordt uh, alleen ingezet voor de mensen die echt al weken vast zijn komen te zitten. En voedsel en brandstof nodig hebben. Uh, die overigens vandaag niet heeft kunnen opereren vanwege de harde wind en de storm. Dus ja, de middelen zijn beperkt. En ik vraag me af of uh, die boot ook voor mij beschikbaar is. Maar goed, jouw bankstel staat gewoon droog uh, thuis, want jij woont daar niet. Uh, maar er zijn heel veel Britten daar bij jou in de buurt... bij wie het water ook echt uh, uh, aan de lippen staat... Ja, nu maak je ook echt mee wat de mensen die hier wonen uh, elke dag meemaken. Want uh, de, ik zit nu in een pub, dat is wel weer een uh, fijne bijkomstigheid. Maar de mensen hier die zeggen, ja, de, de, de, de weg die dicht is, dat gebeurt bijna elke dag. Omdat het al weken aan één stuk heeft geregend. Uh, dus die zijn er wel enigszins aan gewend geraakt. Maar ze zijn er natuurlijk ook na al die weken behoorlijk zat. Zeven weken staat deze plek al onder water. Hele boerderijen, bedrijven... Dorpen zijn ondergestroomd, mensen die zijn geëvacueerd en huizen hebben moeten verlaten. Daarbovenop nog de afgelopen dagen is ook nu de Theems gaan overstromen. Ook daar zijn nu grote problemen. En daar nog eens bovenop de zeer zware storm van vandaag. Met windsnelheden tot 160 km per uur die voor extra grote problemen zorgt. Ondertussen wordt er in de politiek De Premier Cameron krijgt veel kritiek van de oppositie. Zit Cameron in een moeilijk pakket? Ja, want de kritiek is wel dat ze gewoon veel te laat gereageerd hebben op die overstromingen. Je moet je voorstellen, in dit westelijke gedeelte van Engeland is het vrij dun bevolkt. En ook al stonden ze weken onder water, hun protesten vielen niet zoveel op. Uh, toen kwamen de media en toen kwamen ook de internationale media lang sinds vorige week. Toen begon het toch wel heel erg op te vallen... En toen kwamen ook de beloftes. Uh, vorige week maakte Cameron bekend dat hij 120 miljoen euro gaat vrijmaken. Gisteren zei hij dat, hij eigenlijk, dat er eigenlijk onbeperkte middelen zijn om deze watersnood te bestrijden. Ja, en die druk op hem wordt alleen maar groter. Nu die overstromingen ook uh, langzaam Londen naderen hè, met de Theems. En nu worden echt de, de dichtbevolkte gebieden ook geraakt door dit hoge water. Ja, en Cameron kan gewoon niets anders doen dan uh, ja, veel hulp beloven... Uh, aan al die mensen die nu uh, in de problemen zitten. Arjen van der Horst, Sterkte. We luisteren naar Radio Olympia. Zometeen hebben uh, we de huldiging van uh, Margot Boer. Later vandaag, vanwege dat brons natuurlijk. Eerst even naar iemand die geen huldiging gaat meemaken. Want vandaag was het uh, koninginnen nummer van het skiën, de afdaling bij de vrouwen. Zonder de vrouw die uitgroeide tot een icoon en een celebrity. De vrouw die uh, tijdschrift Covers siert, op bezoek maakt bij David Letterman. En een relatie op nahoudt met Tiger Woods, de golfer. Lindsay Vaughan is haar naam. Ze was vast besloten om uh, in Sochi haar titel te verdedigen. Maar een blessure dwong haar in december om die Olymp Olympische droom op te geven. Hoe groot is in Sochi het gemis van Lindsey Vaughan? Een bijdrage van Edwin Cornedissen. We lopen bij de finish area, Haroldman, van het skiën. En daar lopen we zelf ook een beetje door de sneeuw. Hè? Kunnen we mooi even testen hoe die erbij ligt, de piste? Ja, ja wat je zelf wel merkt. Het is uh, een beetje krakerig. Hè? Het is echt uh, aangevroren. Maar ja, de zon schijnt, hè? de temperatuur stijgt langzaam maar zeker wel. Ja, ja dus uh, ja, hoe eerder ze kunnen starten, hoe beter het voor de piste is. Nou, ja, die starttijd die is vastgelegd, 11 uur. Prestigieus nummer natuurlijk, hè? de afdaling vrouwen. En in het verleden dacht je dan altijd natuurlijk ook aan Lynn Sivan, maar dat is de grote afwezige. Hoe zat het ook alweer? Ja, uh, ze is geblesseerd geraakt uh, vorig jaar al in uh, slapming uh, bij het uh, WK, vorig jaar. En hij uh, ja, heeft een uh, kruisbandoperatie gehad, was, uh, ja, ze was eigenlijk hersteld, maar hij heeft zich opnieuw geblesseerd. Toen is het toch nog doorgegaan, dacht uh, Olympische Spelen, daar wil ik het doen. En uh, ja, toen ging het uh, alsnog mis in uh, Val d'Isère. Ja, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, he? december was het geloof ik? Klopt ja, in, uh, in december ging het uh, weer mis. En uh, ja, toen moest ze echt definitief uh, afhaken. Ik dacht zelf ook nog wel van ja, misschien kan het. Ik ben natuurlijk geen arts. Maar uh, ja, voor haar was het kennelijk het risico waard. Maar uh, het is niet gelukt. Ja. Hoe jammer is dat voor de competitie? Ja, ik vind het wel heel jammer. Want uh, voor mijn gevoel uh, ja, was ze gewoon de beste op de afdaling. Maar uh, ja, bah, het, ging, het ging gewoon niet. Nee, helaas. De Amerikanen op de tribune die zijn realistisch. Tuurlijk is het jammer. Het uh, is sad dat we haar niet hebben, maar we zijn hier voor maar feit is dat Lindsay Von er niet bij is. We moeten ons op andere richten. Well, we've got Julia here, so we're pretty excited about that. Julia Mencuso bijvoorbeeld. Uh, obviously, we miss Lindsay Von, but we're lucky to have a terrific team that was alongside her. Feit is wel dat Lindsay Von natuurlijk de ultieme Amerikaanse superster is. Relatie met Tiger Woods. Well, I think long before Tiger Woods Lindsay just captured the American imagination. You know, the long blonde hair, the big smile. Ze always altijd een a, a echte Amerikaanse superstar. Dus marketingmanager van de Vist de Internationale Skifederatie, Marcel Loze, is het uh, ook in marketing op jammer dat Lindsey Vonn er niet bij is. Nou ja, natuurlijk, kijk, we kijken in eerste instantie natuurlijk naar de sportieve waarde van een, uh, van een atleet. En, uh, maar voor ons is het natuurlijk ook zonde als zo'n topatleet niet bij, uh, niet bij een evenement Olympische Spelen is of bij een WK. Of... Of in World Cup. Ja, dat, uh, dat is jammer. Want zij is echt een beetje het gezicht geworden, kan je zeggen, hè? van het vrouwenski. Nou, ik denk dat we een paar hele grote toppers hebben op het ogenblik. En dat uh, er ook vele andere atleten zich met uh, Lindsey kunnen meten op het ogenblik. Uh, maar zoals gezegd, het is heel jammer als uh, zo'n topatleet als Lindsay Vond er niet bij kan zijn. Uh, maar ik ben vast ervan overtuigd dat zij uh, straks weer Beren sterk terugkomt. Jij zei er, je gaat er vanuit dat ze terugkomt. Uh, is dat heel belangrijk ook voor het skiën, dat je zo'n icoon er toch houdt? Tuurlijk, tuurlijk. We willen alle toppers erbij houden zo lang mogelijk als dat kan. En uh, de prestaties zullen dan bepalen of uh, zo iemand een bijdrage levert aan de World Cup. Maar en met Lindsay maak ik me daar geen zorgen voor. You know, you feel your heartbeats coming now. They make party of your family. There's is more than just Lindsay. So we're excited today, hopefully. Keep our fingers crossed. Ja, dan toch eens even kijken hoe zich dat vertaalt naar de wedstrijd. Julia Mancuso is dus de vrouw op wie we volgens de Amerikanen moeten letten. She actually has three medals. You know, she has a gold, she has a silver She's now got a bronze. She's a big personality in the United States. And this is her Olympics, maybe. Ja, en daar is dan de afdaling van de Julian Mancuso. En terwijl er nog de nodige toppers moeten komen, staat ze op de vierde plaats. Het gaat hem dus niet worden voor haar. Dat moet frustrerend zijn. <laughs> um, I mean, it's always tough in the Olympics. You have to have a perfect run. So my frustrations are more with my skiing. I didn't execute as much as I did the other day. But yeah, it was a good race. En om dan toch even de link met Lindsey Vonn te leggen, voelde ze de druk dat ze in haar voetsporen moest treden? Uh, no pressure. I just wanted to go and ski my best run and I looked at video and tried to fix a few things, but I didn't fix them. I made them worse. <laughs> nee, geen druk. Gewoon de zaken verkeerd aangepakt en dus gefaald. De strijd om het goud verloopt spectaculair. Twee skiesters met exact dezelfde tijd. Dat betekent twee keer goud voor de Slovense Tina Maze en de Zwitserse Dominique Guesin. Het well, was a crazy day, a crazy week. Um... perfect day for me today. I came to this Olympics to win a gold tend. Yeah, in the end uh, the hundreds were on my side today, so I was lucky and and very happy. Usually I stay without the words when I think about this win. <laughs> Zij zijn de opvolgers van de grote afwezigen in Sochi. Lindsey van nou, bij ons was ze niet afwezig. U kunt kijken op radio 1.nl. Moet hij wel heel snel zijn. Steven Aleboud in gesprek met de coach van Stefan Groothuis, Olympisch kampioen. De coach is Jacke Ori. Ja, Jacke Ori, je maakt dat mee op de Olympische Spelen. Ja, inderdaad. Het is wel, dit was wel weer echt een, een geweldige, mooie rit. En diep respect voor Steven dat hij die klaart. Echt geweldig wat hij hier doet. Vertel eens, die rit kwam natuurlijk na die 500 meter van, uh, van eergisteren. Um, hoe heb je hem klaargestoomd voor deze 1000 meter? Ja, hij was eigenlijk in de hele aanloop gewoon vanaf, vanaf een paar weken voor het tegenwoordig het gewoon steengoed. En uh, alleen ja, voor die 500 meter zat hij even niet goed in zijn vel. Ja, en uh, dus eigenlijk was gewoon die hele lijn... We hebben echt het hele programma echt heel goed doorgesproken met hem. En...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 is dus eigenlijk gewoon, ja, we hebben maar een half woord nodig. Hè. En uh, hij weet, ik weet hoe hij erover denkt, en hij weet wie ik erover denk. Dus dat is uh, eigenlijk twee, drie woorden en uh, stand. En altijd hij hier die duizend meter, hoe zou je die om, wil omschrijven, deze, deze duizend meter? Hij was gewoon echt een hele strakke. En dat laatste, hij pakte alles op zijn laatste rondje bijna. Die 26-6 was gewoon heel erg goed. En uh, zijn opening, ja. Het was niet de beste. 16-6. Maar het was gewoon... Het was gewoon een he Kijk, het is 1-18, 1-8-3. Ja, dat zit je een paar honderdsten bij het baanrecord vandaan in Heerenveen. Ja. Dus dat is gewoon ontzettend hard. Er is niet veel harder gereden dan zomaar op laaglandbanen. Ja, een jaar geleden reden ze hier 18 uh, uit mijn hoofd langzamer. Ja. het WK. Ja, precies. Dus het was gewoon heel hard. Maar hij maaide zo hard die laatste ronde door. Maar ja, ach, wat maakt het uit... Ja, we hebben het allemaal over tijden dit en dat want dat is ook wel een beetje het verhaal van deze Olympische titel van zeven grote carrière met zoveel tegenslag ja, en dan staan jullie daar te wachten tot die laatste ritten voorbij zijn is dat allemaal ja maakt al deze titel misschien nog wel extra mooi ja natuurlijk zit er een verhaal achter en dat maakt het echt heel erg mooi alleen uh, uh, ja dus dat die zit gewoon een soort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 Er uh, zijn er ook nog een hele hoop andere jongens die heel erg goed zijn. Het is, ja, het is een ontzettende mondiale afstand. Kijk maar wat er allemaal mee rijdt. En dan op, op zo'n moment met zoveel spanning en zoveel druk. Dat het, en je pakt hem. Hij is ongelooflijk. En wat is dan de kwaliteit dat hij het inderdaad op dit moment pakt? Uh, volgens mij uh, was, was, het, was het gewoon van... Uh, ja, ja, het is, als je hem ziet en je kijkt naar zijn gezicht... Ja, dan, dan zie je gewoon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 Het is half zes, tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser. Het Radboud ziekenhuis in Nijmegen werkt met een nieuwe techniek... waardoor piepkleine uitzaaiingen van kanker kunnen worden ontdekt. Nu kunnen alleen uitzaaiingen van minstens 8 mm worden gevonden. De Radboud is nu nog het enige ziekenhuis in de wereld... waar deze techniek wordt toegepast.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 In het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek... hebben christelijke milities zich schuldig gemaakt... aan etnische zuivering van moslims... concludeert Amnesty International op basis van getuigenissen. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de milities... een exodus van moslims van historische proporties op gang hebben gebracht. En code rood voor Zuid-Engeland en Wales. De westkust wordt geteisterd door zeer harde windvlagen. In Berkshire, Surrey en Somerset... wordt gewaarschuwd voor nieuwe grootschalige overstromingen... Groot-Brittannië heeft al sinds december last van het slechte weer. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Per de kuipers uh, het weer in Sochi... dat begint toch nu zo langzamerhand wel een dingetje te worden... om het maar even zo te zeggen, uh, hebben wij vandaag ook begrepen. Hoe warm is het er en hoe warm wordt het? Nou, het was vanmiddag ongeveer 16 graden. En de komende twee dagen dan gaat het kwik aan de kust nog wat verder stijgen naar zo'n 18 tot 19 graden. Dus dat heeft met winterspelen niet zo heel veel meer te maken. Nee. En dat betekent vooral ook dat in de bergen daar waar de sneeuwpistes, waar de pistes liggen voor het skiën, dat de temperatuur daar ook oploopt tot waarden waar de organisatie wel zich achter de oren moet krabben en de hoeveelheden sneeuw die daar klaar liggen... wel echt aangewend zullen moeten worden. Ja, is heel veel. Wat voor temperaturen hebben we dan over in de berg nou, ongeveer? Ja, dat loopt natuurlijk nogal uiteen, één. Maar beneden, daar waar de pistes eindigen... dat ligt op ongeveer 600 meter hoogte... Ja, daar wordt het ruim boven de 10 graden. En helemaal boven, daar waar de skiers starten... dat is op ongeveer 2200 meter. Maar ook daar komt de temperatuur de komende dagen ruim boven nul. De organisatie heeft dus een uitdaging... zoals we eerder deze middag hoorden. Ja. Hoe wordt het in Nederland? In Nederland is het ook zacht... Uh, vandaag al, en dat blijft het de komende tijd ook. Uh, vandaag was het betrekkelijk rustig, maar op dit moment wakkert de wind al behoorlijk aan. En vanavond dan staat er windkracht 6 A7 in het binnenland en windkracht 8 aan de kust. Flinke wind, ook met zware windstoten, daar is ook een waarschuwing voor. Vannacht gaat die wind wel weer liggen. En morgen hebben we een weerdag met een beetje van alles wat. Het wordt een graad of 7, met wat zon, wat bewolking en hier en daar ook een bui. Dan de verkeersinformatie. Pas u dus op voor die windstoten Zeeland, Zuid-Holland vooral. Maar de avondspits is niet heel erg spectaculair, hè? Is nee, mooi. die is heel bescheiden, Lara. Uh, er staan er maar elf uh, verdeeld over het hele land. 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste van die elf files staan bij Rotterdam. En bij Amsterdam staan nagenoeg uh, geen files. Er zijn dan ook geen bijzonderheden. Ik pik de langste eruit en die staat bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer.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 Het Radio Olympia Podium. Ja, heel veel mensen doen mee aan de luisteraarsvraag. Wat wordt het podium van de dag? Heel veel mensen hebben een voorspelling gedaan... met betrekking tot de duizend meter van vandaag. Heel veel mensen hadden ingezet op Johnny Davis. Dat is begrijpelijk. Maar die kwam dus niet op het podium. Uh, het is zelfs zo'n verrassend podium... dat helemaal niemand het podium goed had. Dat is de tweede keer in Radio Olympia, uh, tot nu toe, dat dit gebeurt. Gebeurt echt niet veel. Maar goed, vandaag is het dus uh, weer gebeurd. Dat betekent dat we drie boeken overhouden, maar niet getreurd. Want die gaan we morgen dan proberen weg te geven. Morgen nieuwe ronde... Nieuwe kansen, duizend meter vrouwen. Als u denkt via goud, zilver en brons gaan winnen... dan kunt u dat opsturen naar het mailadres hetpodium.nos.nl. Dus hetpodium.nos.nl. Ik vraag me af, Robert, is Koen Verwij <coughs> nog veel genoemd door de, ja, de deelnemers? heel veel. Ik, ik heb uh, geloof ik, uh, ik heb een beetje onderverdeeld. Ik geloof dat tussen de 60 en de 70 man had ik Koen Verwij op het podium gedaan. Echt staan. Ja, ja, ja, toch. Ja. ja, die werd dus nummer 6. Hè. Op de duizend meter. Steven Dalebout spreekt hem. Ja, Koen, hierboven vieren van Groothuis en Michel Mulder feest. Twee meter hieronder, zei jij. Met wat voor gevoel? Uh, toch best wel een goed gevoel. Ja, ik, had, is natuurlijk, uh, ik had er natuurlijk heel graag zelf willen staan. Maar ik moet zeggen, 1-8-3 is voor mij tot op dit moment nog even een tandje te hoog. En, uh, ik uh, reed mijn snelste tijd ooit op een laaglandbaan en 9-0 en dat is gewoon heel hard. En uh, ik zie dat is een hele mooie, uh, mooie opbouw naar de 1500 meter. Ik heb mooie rondes neergesneden sn de snelste slotronde van iedereen. Dus ja, kijk, dat, uh, dat zijn hele mooie dingen en dat uh, belooft veel goeds. Schaatsen gaat makkelijk uh, schaats goed. Het is uh, mooi dat ik in het duel nu al Charlie kon pakken. en uh, Dat had ik van tevoren ook al gezegd, als hij, wil, als hij weet dat hij tegen mij moet, dat hij het heel moeilijk heeft. En uh, als je hem dan weer pakt, dat is gewoon lekker. Dat doet, doet me gewoon goed, want hij is wel uh, voor de 1500 meter en denk ik nu ook... Uh, Morrison en wel een van de te kloppen mannen. Nou, de 1500 meter is de afstand waar, waarvoor jij hier komt natuurlijk. Uh, had je daardoor hier ook niks te verliezen? Nee, natuurlijk. Nee, je wilt hier ook gewoon staan. Ik uh, een goede test te rijden. Ik rijd nu wel harder. Maar het is gewoon net niet genoeg en uh, het is voor mij wel echt het, uh, op dit moment heel hoog niveau wat ik nu liet zien. Je zei je rijdt tegen Johnny Davis, hè? dat is ik een mooi affiche vooraf ook. Je verslaat hem, heb je dan op dat moment het idee dat het meer waard is die tijd dan dat uiteindelijk is? Nou, ik denk dat voor de 1500 meter, wat ik zei, een hele goede opbouw is. En dat dit, uh, ja, dit zijn gewoon hele goede dingen die je kan gebruiken voor 1500 meter. En uh, ik steek goed in mijn vel en dat ik uh, op zijn afstand weet te pakken, ja, dat, uh, dat, is, dat is gewoon lekker. Dat was Koen Verweij, goed voor een zesde plek dus vandaag. PvdA-fractieleider Diedrich Samson is nog steeds woedend... op D66-collega Alexander Pechtold... omdat hij gisteren de motie van wantrouwen... tegen minister Plasterk indiende. Bij de VVD uh, maakt men zich zorgen om deze ruzie. Politiek redacteur Joost Vulling. Uh, wat is er toch allemaal gebeurd uh, vannacht... Ja, een, een hele hoop. En, en uh, Samson is ten eerste gewoon ontzettend boos op Alexander Pechtot, omdat hij de motie onbegrijpelijk vindt. Hij zegt Plasterk heeft excuses gemaakt. En daarna heeft Plasterk omstandig uitgelegd... dat hij later, toen hij wel wist hoe het zat... de Kamer niet kon informeren... omdat het nou eenmaal niet gebruikelijk is... om te praten over de werkwijze van de veiligheidsdiensten in het openbaar... Uh, dat is altijd zo geweest, zeggen ze, bij de Partij van de Arbeid. En dat kan je de minister niet aanrekenen. Nou, D66 en heel veel andere partijen, die zien dat natuurlijk uh, totaal anders. En bovendien zeggen ze, ja, de minister heeft er eerst zelf een puinhoop van gemaakt. Dus dat verandert de zaak ernstig. Maar goed, niettemin is Samson daar heel erg boos over. En daarnaast was hij echt totaal verrast dat D66 meedeed aan die motie. Sterker nog, hem indiende. Want ja, ze hadden toch het idee in tweede termijn... Plasterk heeft een toezegging gedaan aan Gerard Schouw van D66. Als ik voortaan weer een fout maak, dan zou ik het heel snel rectificeren. En daarmee dachten ze bij de Partij van de Arbeid... nou, D66 zal niet meedoen aan de motie. En ik sprak Diederik Samson vannacht... dus rond een uur of half drie, vlak voor die beslissende laatste termijn... liep hij de plenaire zaal binnen. Ik zeg, nou, en hoe staat het ervoor? Nou, hij zag er heel ontspannen uit. Hij zei ook van, nou Joost, dat gaat allemaal, allemaal goed komen. En ik vroeg hem nog, van ben je al gebeld door andere fractievoorzitters? Want dat, het is een gebruik, ben ik laatst achtergekomen... dat als je een motie van wantrouwen gaat indienen of gaat steunen... dat je dan vaak ja, de politiek leider van zo'n minister of staatssecretaris belt. En hij was nog niet gebeld. Maar nee. dus tussen dat moment en dat het debat begon... is dus een paar minuten geweest, heeft Alexander Pechtold gebeld. En toen ontplofte die al. En dat was verder ook een, een, een heel mooi moment daar nog op de vloer... Plasterk stond al zelf een tijdje te wachten. Eigenlijk ook heel ontspannen. Dacht ook dat het goed zat. Met, met de handen in de zakken. En als journalisten konden we er gewoon omheen staan en met hem praten. En toen kwamen de eerste kamerleden van D66 een trapje... of van CDA CDA-trapje af. En je zag al, die durfde hem niet echt aan te kijken. En die begroette hem heel besmuikt. Toen dacht je van, oké, okay, CDA die gaat die motie van wantrouwen... Ja. of indienen of steunen. Ja. En toen kwamen er twee D66-kamerleden... Pia Dijkstra en Magda Bernsen. En die keken echt naar de grond. Die schrokken omdat ze bijna tegen hem opliepen. En toen zei uh, Plaste ik al tegen een collega van mij... Dit lijkt wel op Lie to Me. En dat is een Amerikaanse serie waarin deskundige aan de hand van lichaamstaal kan zien of mensen liegen. Dus op dat moment voelde hij al aan dat het niet goed zat. Het was echt prachtig politiek theater was dat. En een hele fijne serie trouwens. Uh, ik ken thuis. hem niet. Ja, het is, he, het is heel prettig het om naar te kijken, dus kan ik je vertellen. Hey, ja. Even, het is heel interessant, natuurlijk, wat daar gebeurt. Hè? Die boosheid van Samson, uh, het indienen van de motie door Alexander Pechtold. en de belangen die er spelen. Uh, ja, het lijkt mij toch dat de PvdA. Uh, D66 eerder nodig heeft dan andersom. Denk je dat Samson nog lang boos blijft? Nou ja, we zijn er vandaag tegen het lijf gelopen. En om maar eens te zeggen... hij zit nog steeds in, in het hoogste spectrum van zijn woede. <laughs> en kijk, vannacht zei hij al wel tegen mij... ja, kijk, uh, uh, die akkoorden die we samen hebben gesloten... die komen niet in gevaar. Kijk, hij snapt ook wel dat als hij D66 van zich afduwt... dan is het, dan is het kabinet verloren. Maar ja, zelfs na een nachtje slapen is zijn woede absoluut niet bekoeld. En ja, bij de VVD beginnen ze zich inmiddels zorgen te maken. Want ja, hij heeft dan wel gezegd tegen een aantal journalisten... die uitvoering van die akkoorden komt goed. Maar binnenkort zijn er begrotingsonderhandelingen. Die behandeling begint. En dan schuift Alexander Pech dat wederom aan bij de coalitiepartijen. Ja, en als dan, um, zeggen die twee, nog niet een vredespijp hebben gerookt... dan heb je echt een enorm groot probleem. Want nou, je merkt aan Samson, die is nog niet eens toe aan een gesprek met Pechtold. Hij vliegt hem aan als hij hem ziet. En ja, bij de VVD denken ze, ja, wij moeten dat toch weer gaan, uh, gaan rechtbreien. Dus Halbe Zelstra, de fractievoorzitter van de VVD... heeft zijn blauw helm heeft weer uh, uit de kast gehaald. <lacht> en uh, die gaat op pad de komende dagen, denk ik. Ja. Uh, die stap trouwens eventjes van Alexander Pechtold en de zijnen bij D66. Uh, was dat puur op inhoud, op het debat? Of heeft dat ook met profilering te maken vanwege de gemeenteraadsverkiezingen? Hoe, hoe kijk ja, jij daar tegenaan? Ja, dat is natuurlijk wel wat mensen denken. Je, je kan je profilering gemeenteraadsverkiezing laten zien... dat je onafhankelijk bent van het kabinet. Dat je dus ondanks dat je akkoorden sluit echt wel je eigen afwerkingen maakt. Dat zijn allemaal dingen die mensen kunnen verzinnen. Maar ja, op het moment dat je het natuurlijk een D66 vraagt... zeggen ze van ja, luister, ja, wij vonden het gewoon heel ernstig wat Plasterk heeft gedaan, zitten speculeren op, op tv over wat er mogelijk was gebeurd mm -hmm. en toen bleek dat het anders zat dat vervolgens niet aan de kamer vertellen. Ja, dat vinden wij gewoon twee keer een doodzonde. En om die redenen hebben wij die motie ingediend. Maar de manier waarop Plas, of Pechtold die motie indiende, dat was ook enorm fors aangezet. Dus het was een verrassing dat ze hem indienden en meededen, maar ook ja, de, manier de manier waarop, waarop Pechtold ja. hem verkocht, dat was echt een, een soort, soort mokerslag voor, voor, voor, voor Plasterk en de PvdA. Helder, politiek redacteur Joost Vullings bedankt. Zometeen gaan we vooruitkijken naar de duizend meter van morgen. Daar hebben we Lotte van Beek, maar het leent daar Irene Wust en Margot Boer. Maar wat te denken van Olga Vatkulina? Dat is morgen toch echt een van de grote kanshebbers op goud. Op die bewuste afstand.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 Wake me up. Twaalf minuten voor zes is het. Robert zei het net al. Olga Fatkulina is morgen een van de kanshebbers op goud op de duizend meter. Sterker nog, heel Rusland rekent op haar. Rusin deed vier jaar geleden ook al mee aan de Spelen. En won gisteren zilver op de 500 meter. Maar is voor velen nog een grote onbekende? Het is niet zo so dat alles is over die the Olympische Spelen. Dus... A... Zij is een beetje ontspannen en uh, voelt niet zoveel druk op, op, zijn, op haar rug. Dat, uh, ja, ik moet, ik moet, want iedereen wacht. En Nee, dat, dat, z, zij is niet zo tip. Heel Rusland zal morgen over haar schouders meekijken, maar Olga Vatkolina voelt de druk niet. Het zijn de woorden van Pavel Abratkovitsch, haar Nederlands sprekende coach. radio. Golanski Radio. Hallo. hallo, hallo. Voor de microfoon van Golanski Radio staat Olga Vatkulina. Ze groeide op in Tjeljabinsk, zo'n 1500 kilometer van Moskou. En een van de meest nucleair vervuilde gebieden van Rusland. Ze was 9 jaar oud toen ze in een schaatsklasje terechtkwam. In de tweede klas, in de 9 jaar, in de school. In mijn oom mijn persoonlijke trainer, zoals ik heb nu zie.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 vorig jaar 14e en nu dus van 14 naar 1 dat noem je een stip. Olga Vatkulina 1-15:44. Je kon er van alles over zeggen, maar dat het opvallend was, daar is iedereen het over eens. Vatkulina zelf zegt ook dat het haar heeft verrast. No, весь god, считай, я прошлый год был вообще неудачный, а именно когда стала чемпионкой, я,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 De NS heeft nog heel lang gedacht dat de Vira weer in dienst kon komen. Zelfs tot een week voordat het doek definitief valt. Dat blijkt uit stukken die de NOS op grond van de WOP heeft verkregen. Redacteur Arno LeBlanc heeft u eerder in deze uitzending al kunnen horen. Hij vertelde daar toen over. Nu een reactie van de NS aan de telefoon de woordvoerder. Erik Trinthamer, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Trinthamer, het verraste ons in ieder geval... dat de NS nog zo lang heeft geloofd in de terugkeer van de Vira. Kunt u uitleggen waar dat op was gebaseerd, dat geloof? Nou, natuurlijk hebben we tot het allerlaatste moment er alles aan gedaan... om te kijken onder wat voor voorwaarden die trein terug zou kunnen komen. Tegelijkertijd zijn we een tweede scenario gestart. En dan blijkt, ik zeg even uit mijn hoofd, even eind mei... dat de conclusie is dat er geen vertrouwen is in een voldoende herstel. En als je dan daadwerkelijk die trein terug zou willen brengen... dan is dat niet binnen de kaders die wij daar acceptabel voor vinden. Dat bedoel ik de termijnen, risico's, maar ook de financiële kosten. Um, er liepen dus twee scenario's en, en naast elkaar. Um, ja. Maar kunt u dan uitleggen hoe het komt dat de NS op het laatste moment... dan toch besluit om, om, uh, om de Vira te stoppen? Want dat was echt op het allerlaatste moment, Nou, ja, maar er komt altijd een moment waarop je een besluit moet nemen. En dat probeer je natuurlijk zo lang mogelijk... nou, niet zo uit te stellen, maar zo goed mogelijk onderzoek te doen. En het einde van het onderzoek, dat was ongeveer eind mei. En de conclusie daarvan was... ...terugkeer is geen realistisch scenario. Mm. Tegelijkertijd ook een ander scenario gestart... ...namelijk wat zijn dan de alternatieven... En die hebben we in de zomer aangeboden aan de staatssecretaris. En dat is ook een plan wat nu in werking treedt. Maar we hebben ook nog een, een secotopieën gezien. Een onderzoek wat u um, in die dagen eind mei uh, heeft ontvangen. En daaruit blijkt dat uh, het bureau, het onderzoeksbureau uit Ierland, schrijft dat um, de trein wel degelijk gerepareerd kan worden. En zij zijn zelfs erg ja. positief over de trein. Het, het lijkt wel namelijk, maar ja. uh, daar wil ik dan eventjes naartoe, alsof. Um, de Belgen vooral de hand hebben gehad in een besluit om te stoppen met de Vira. Omdat u een dag nadat de Belgen op 28 mei besluiten... bekendmaken vooral, ook besluit, dat ze niet doorgaan... de NS dat ook doet. Even terug naar het rapport dat u aanhaalt, dus het Mont-McDonald-onderzoek. Uh -huh. Daar is de, uh, de, de, de management summary, dus de, de, de, de, de samenvatting, is openbaar gemaakt. De rest van het gedeelte van het rapport niet... En daar blijkt wel duidelijk uit dat de trein inderdaad kan terugkeren... maar niet onder de condities die aanvaardbaar zijn. Ook zij zeggen dat. Dan terug naar het besluit van de Belgen. Uiteraard hebben wij met NMBS nauw contact gehad... over wanneer het moment zowel voor hen als voor ons kwam... om te besluiten... dat. Voortgang met deze trein niet acceptabel was. En daar hebben we enkele dagen tussen gezeten. En dat heeft te maken met de procedures die wij kennen richting onze Raad van Commissarissen en richting de minister en die de Belgen kennen. Uit de documenten die wij nu hebben ingezien blijkt juist dat er uh, heel slecht gecommuniceerd werd tussen Nederland en de Belgen, de NS en de Belgische spoorwegen. Hoe, hoe verklaart u dat? Nou ja, dat is uw opvatting. Uh, wij nou, dat, zien dat blijkt dat uit toch, de documenten. Nou, nou, wij zien het er echt anders. We hebben uh, constructief samengewerkt. En uiteindelijk valt een beslissing om niet verder te gaan. En dat is een beslissing die beide partijen afzonderlijk maar rekening houden met elkaar genomen hebben. Goed, um, uh, dank u vriendelijk. De woordvoerder was dat van de NS, Erik Terwijk. Uh... Trint Hamer. We zijn er bijna doorheen alweer uh, ja, deze dag. Dat verhaal trouwens over de vieren kunt u teruglezen. Hè? Op onze website moet u even naar nos.nl. Wat gebeurt er morgen? Short track in de ochtend. 500 meter voor de vrouwen en de aflossing bij de mannen. En dan de schaatsbaan. Dat is natuurlijk het decor van de 1000 meter voor vrouwen. En zoals ik al eerder zei, Irene Wust, Margot Boer. Die zitten allemaal goed in hun velletje. Lotte van maar Marit Leenstra. Die mogen ook nog hopen op een uh, mooie klassering. De nou, medailles zijn er verder nog te verdienen bij het Roden. Gaat u ook horen in uh, Radio Olympia Biathlon. Langlauven en freestyle skiën. Fijne avond. En tot Dag. morgen. Iets scheef misschien. 1,41,94. En ja. Hier ja. finish hoor. Knap gedaan. Keurig. Daar komt ze aan. 1,41,57. Wordt 1,1. 1 nee, een... joh. Spijt gelijk. Zelfde tijd. Komt hier misschien wel een tijd van rond de 1-0-9 half uit. Zou Mark Tuitert het moeten kunnen? Ja, dit is een goede duizend meter van Mark Tuitert. En die komt uit in 109, 29 Alsjeblieft. Dit is geen uh, gouden tijd. alleen uh, Ik heb er volgens mij geen reden. reden. Gaat hij er voorbij, hij gaat er voorbij, ja. Koen Verweij, maar het is niet, niet in de snelste tijd. Tijd 6 en 7. Oei, oei, oei, oei. 1-0-9-0-9 voor Koen Verweij. 1-0-9-12 door, voor Davis. Ik had natuurlijk heel graag zelf willen staan. Maar ik moet zeggen, 1-8-3 is voor mij tot dit moment nog even een tandje te hoog. Goede start voor Michel Mulder. Moet het hebben van het begin van, het begin van de 1000 meter, 16-24, alsjeblieft. Het is geen goud, maar het, is, uh, nee, het was fantastisch. Ik heb alles eruit gehaald wat ik, uh, wat ik in me had. Ja, Steven Groothuis is weg en, uh, je ziet dat hij inhoudt, hè? je ziet dat hij inhoudt. Die eerste passen naar die valpartij, eergister op de 500 meter. Steven Groothuis haalt het, ja. Stefan Groothuis gaat het rennen en die rijdt hier 1 8. Ja. 39! Wow. No. Hij blijft ilen voor en hij is Godtje. ook sneller dan Samuel Swatch. Twee keer uh, waren de Spelen niet echt mijn favoriete ding, zeg maar. Uh, ik, uh, ik was op een gegeven moment beide keren blij dat ik naar huis kon. En uh, nu uh, denk ik dat het een beetje anders is. Nee, wordt het nee, hey. is of cuisine? Het wordt Groot Huis! Het is Groot Huis! Groothuis Groot Huis is Olympisch oh. kampioen! Ik heb gewoon uh, uh, gisteren helemaal niks met de start gedaan. Nog één proef staat. Gewoon, geen gelul. gaan staan, bam, weg. En, uh, en die ging gewoon goed.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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Favreau. Ga naar DenkProducties.nl Vanaf nu is er Konstemet.nl. Snel antwoord voor de huisarts. Log in met je DigiD en stel je vraag wanneer het jou uitkomt. Konstemet.nl